8 uur, Joopoot, met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in stadion De Galgenwaard in Utrecht... de openingsceremonie van het European Youth Olympic Festival. Het startsein voor het evenement voor Europese sporters tot 18 jaar... wordt gegeven door koning Willem-Alexander. Tijdens het toernooi brandt het Olympisch vuur in het Utrechtse stadion. Net als bij de echte Olympische Spelen kunnen de deelnemers medailles winnen in verschillende sporten en klasses. Aan het toernooi wordt deelgenomen door 2300 jongeren uit 49 verschillende landen. Voor Nederland komen 140 atleten in actie. Het European Youth Olympic Festival in Utrecht duurt de hele week. De Egyptische legerleider Sisi heeft in een toespraak benadrukt dat geen enkele politieke partij in zijn land wordt verboden. Hij zei verder dat de afgezette president Morsi geen recht meer had om te regeren vanwege de massademonstraties tegen zijn bewind. Sisi vertelde dat het leger had geprobeerd Morsi over te halen tot het houden van een referendum, maar dat wilde hij niet. Volgens Sisi moest het leger ingrijpen omdat Morsi niet meer stond voor wat het Egyptische volk wil. In Wales zijn twee Britse militairen omgekomen die op oefening waren in een nationaal park. Waarschijnlijk zijn de mannen bevangen door de hitte. Een derde militair is naar een ziekenhuis gebracht. Het is dit weekend erg warm in Wales, waar Britse infanteristen vaak oefenen. Het ministerie van Defensie zegt niets over de doodsoorzaak, omdat er nog een onderzoek loopt. Britse media melden dat het niet waarschijnlijk is dat de mannen zijn omgekomen door geweervuur. Een Belgisch meisje van 9 is overleden in een ziekenhuis in Leuven na het eten van een stukje slecht doorbakken rundvlees. Daardoor liep ze een zeldzame bacteriële infectie op, dat meldde media in België. Het meisje raakte vorige week besmet met de E. coli-bacterie na een barbecue bij haar ouders thuis. Ze werd opeens doodziek, had buikpijn en diarree, daarna vielen haar nieren uit en gisteren overleed het meisje van 9 in Leuven. Het weer van kans op mist. Temperatuur die daalt naar 8 tot 12 graden. Morgen zomers warm met temperaturen rond 25 graden. Alleen aan zee is het nevelig, bewolkt en wat koeler. Dit was het NOS-journaal. Originele houten vloer. 7 vierkante meter. Helemaal Casco. En natuurlijk op een absolute toplocatie. Tommy, ben je in de boomhut? Mam, ik zit midden in een bezichtiging. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van.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 Onderdeel van Landbouw Green Parks. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague-regisseurs op TV 5 Monde. Kijk vanavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Saint-Cassette. Meer info op tv5monde.nl Hallo, hier Ton de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. WPRO-NTR. Labirint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth. U bent natuurlijk al lang perfect, of althans bijna perfect... maar desalniettemin streven uitvinders en wetenschappers er steeds naar... om de mens nog verder te verbeteren. Human enhancement, het verbeteren van de mens... Sommige dingen zijn wel aan gewend. Stemmingspillen, ooglaseren, siliconen, borsten of botox. Maar het echte werk, dat moet nog komen. Concentratiepillen, exoskeletten, extra zintuigen, meer IQ en gendoping. Voor sommigen een droom, voor anderen misschien een nachtmerrie. Maar komend uur praten we over de mens 2.0. Eerst vroegen we aan voorbijgangers of zij nog ruimte voor verbetering zagen. Wat zou u veranderen? Oh. Oh, wat een moeilijke vraag. <laughs> nou, ik weet het echt niet schat. Nee. Vleugels. Ja? ja, echt. Ja, dat zie ik voor me. Grote vleugels. Ja, dat lijkt me leuk. Gewoon opstijgen, gaan en weer dalen. Ik zou ministers willen hebben die voor eeuwig meegaan. Weet je, dat ik kan uh, over naar naartoe gaan zonder een kruk. Dat ik kan rennen en doen. Oh, wat ik daar van mezelf zou veranderen ik sport genoeg, dus ik heb genoeg spieren. Meer wil ik niet. Ik zou wel de wereld willen veranderen zoals Superman. Dat wel. <laughs> Dat zou leuk zijn. Welkom. Jan Staman van het Ratenauw-instituut. En Ira van Keulen ook van het Ratenauw-instituut. En René Gude, filosoof en sinds kort denker des vaderlands. En Georges Overmeeren. Overmeeren, muzikus, transhumanist en ook krionist. Een krionist is zo iemand die zich laat invriezen voor, uh, voor een langer leven uiteindelijk. Hè? Ja. Daar gaan we het zo ook nog maar even over hebben. We, uh, we gaan het hebben over het verbeteren. Van, van de mens. Dat, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar uh, Ira van Keulen... heel veel dingen zijn eigenlijk al lang achter ons... zijn al gewoon geworden. Momenten dat we de mens verbeteren. Een, een beugel misschien, een, een bril... Ja. Botox, siliconen borsten, Maar uh... ook wel wat meer, uh, als je kijkt naar farmaca, ook wel betablokkers. Worden bijvoorbeeld door studenten. In mei, in de maand mei, zie je altijd in de farmaceutische kenngetallen een hoge stijging van het gebruik van uh, betablokkers. En de huisartsen die ik ken, die schrijven dat ook. Ja, Het is eigenlijk uh, bloeddrukverlagers. Maar ja, mensen die zenuwachtig zijn die uh, voor een examen, een rijexamen... of artiesten, muzikanten, die slikken dat ook al regelmatig. Uh, René Gude, zijn we al op het punt dat we permanent onze stemming... onze mate van concentratie, kortom onszelf, vormen met medicijnen? Nou, ja, niet iedereen, maar dat kan heel goed, ja. Dus er zijn een uh, hele hoop middeltjes in de... Handel waarmee je dat kan. En ik gebruik er zelf ook enige. Bijvoorbeeld alcohol vind ik erg lekker. Mm -hmm. En uh, nicotine gebruik ik ook nog steeds, wat heel stout is natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat, je, uh, dat, dat wij naast de, de, de voedingsstoffen die we nemen, uh, genotmiddelen hebben natuurlijk. Maar daarnaast zijn inmiddels dus ook al die, die medicijnen in de handel, Ritalin. Antidepressiva. Antidepressiva. Een, een partypilletje erbij, ja. een, een seksueel pilletje erbij. Wanneer spreek je eigenlijk over um, het verbeteren van, van de mens, meneer Staaman? Wanneer zeg je van nou oh ja, oké, okay, een bril kan je weer afdoen misschien. Maar wanneer ben je echt aan het sleutelen aan de mens zelf? Oei. Ik zou zeggen in ieder geval, uh, van dat verbeteren praat je. Uh, uh, over die, uh, wanneer het gaat om normale eigenschappen die je hebt. die je uh, wilt aansterken, ver, ver, vergroten. uit wilt buiten. Uh, uh, sterker wilt laten zijn. Het gaat dus niet zozeer om gebreken en ziekten en dat soort dingen. Het gaat erom. En dat, dat, dat zit in de dokterswereld, om het maar zo te zeggen. En uh, dat is wat we. en dan gaat het om het lijden van mensen. Maar hier gaat het om. Uh, ja. ik sta in het leven en ik wil iets. En ik wil dat goed doen. En ik wil mijn eigenschappen daarop uh, toespitsen. Ik wil ze daar goed voor hebben. En, uh, dus ja, niet het genezen van ziekte, maar het verbeteren van een in principe gezond mens. Ja, die onderscheiding. Uh, ik denk dat het. Uh, het is geen zwart-wit onderscheiding hoor. Maar het is denk ik wel van belang om die onderscheiding maar eventjes aan te houden. Omdat je voor dat uh, het andere domein, het domein van de dokter... is de legitimatie, zo vanzelfsprekend. Het, uh, dus je bent ziek, je functioneert niet goed... Niet, je functioneert anders dan wat je gewend bent... en ook wat anderen van je verwachten. En, uh, de dokter zegt bovendien is er sprake van een pathofysiologie. Er is in je lichaamssysteem iets wat ook niet goed werkt. En dan zijn er voldoende redenen om te zeggen... nou, nou, nou kan het zware geschut erop los. De pillen en het hele spul, dat kan erin... En, eh, want dan gaan we hem herstellen. Of eh, beter maken. En eh, daar spreken we dan niet van in, dit, in deze situatie. En het, maken het, het, het verbeteren van mensen. Zoals we het er nu in die andere categorie. Dan is het dus niet sprake van zeg maar, pathofysiologie. Van iets wat niet goed functioneert. Je maakt iets beter omdat je dat uh, maatschappelijk wenselijk vindt. Ja. Of omdat je het mooier vindt. Nou, om doelen te bereiken. Ja, George Overmeijer. Um, een transhumanist, ja. wat, wat is dat precies? Ja, strikt genomen is het uh, iemand die humanist is. Dat het dus vanuit de mens gaat. Maar die de mens wil verbeteren. Maar in werkelijke zin is een transhumanist uh, iemand die denkt dat de mens door de technologie... Zich zodanig gaat ontwikkelen dat er een nieuw soort mens ontstaat die je misschien geen mens meer kunt noemen. Dat is op dit moment de postmens, de posthuman, zoals het in de meestal Engelstalige literatuur heet. En een transhumanist is dan eigenlijk iemand die in die overgangsfase staat van mens naar postmens. Dus, de... dus eigenlijk als streven, actief streven naar een nieuwe stap in de evolutie van de mens. Ja, en eigenlijk, ik denk toch wel dat, dat als we het nu hebben over perfect maken, verbeteren. Jij noemde net het woord uh, sleutelen. Dan gaat een transhumanist daarin heel ver. Dus genoemd is al Ritalin, dat is eigenlijk vrij nieuw. Maar alcohol, tabak, beta-blokkers, die zijn natuurlijk al, al decennia en eeuwen lang soms onder Maar ons. dat is voor een transhumanist nog helemaal niks. Dat, uh, nee, dat is eigenlijk het begin. Wat wil u dan? Denk, extreme levensverlenging. En dat betekent eigenlijk de mens op al zijn kwetsbare punten. Dus waardoor wij als mens eh, kwetsbaar zijn. We slijten, we worden ouder. Eh, nou ja, bijvoorbeeld het gehoor wordt minder. Het zicht wordt minder. Ons lichaam wordt ouder, minder snel. Kwetsbaar voor ziektes, hartinfarcten, Alzheimer. Dat willen we allemaal omkeren, dan wel uitbannen. Dat is eigenlijk wat transhumanisten in het algemeen willen. Dat is, een, uh, dat is een mooie droom. Je kunt je ook afvragen of de mens toch wel een mens is als die perfect is. Nou, hij is dan natuurlijk. Ja, uh, dat, is, <laughs> dat is een aardige vraag. Natuurlijk is streven naar perfectie is eigenlijk. Dat is, komt eigenlijk voort uit het humanisme. Daarom zei ik al: het woord humanisme zit erin. Dus dat is eigenlijk al vanaf de 16e eeuw. Wil je perfect worden? Alleen de mens zat toen nog vast aan technieken die ook strikt menselijk zijn. En nu hebben we de technologie om ons mee te vermengen. En dat is eigenlijk wat meer waar transhumanisten dan van uitgaan. Er zijn uh, een aantal dingen waar we misschien nog niet meteen aan, aan denken. Uh, Amerikanen zijn altijd goed om, om dingen aan uh, te verbeelden, om ze aan de man te brengen. Laten we luisteren naar een um, experiment uit de Verenigde Staten... met robots pakken om militaire superkrachten te geven. American soldiers are well trained and physically fit, but they're still vulnerable. The human machine gets tired, needs rest and performs only within the limitations of flesh and bones. But Rex Jameson here is stepping inside a robotic exoskeleton that mirrors or mimics everything he wants to do. Lifting 200-pound weights, piece of cake. Mashed with exoskeleton, Rex punches this bag with just the right amount of strength. From enough grace to gently play ball, to enough superpower to load a missile on an airplane. Exoskeleton does it all. Een exoskelet, dus dat je een soort pak, een, een extra skelet om je heen hebt... zodat je superkrachten krijgt. Uh, Ira van Keulen, jullie bij het Raad Instituut... doen heel veel onderzoek naar uh, mensverbetering. Een van de dingen die jullie schrijven in een van die studies... is dat er meer aandacht voor moet komen... omdat mensen zich niet realiseren wat er allemaal aan zit te komen. Misschien is het een idee om, om gewoon eens de fantasie te laten gaan... en eens in de toekomst te kijken... wat er allemaal aan de mens verbeterd zou kunnen worden. Exoskelet, is dat iets wat jullie echt in praktijk zien komen? Um, nou, Er wordt inderdaad het uh, de Amerikaanse militaire exoskelet, is, um, uh, is de Blakes. En uh, daar, heb je, daar kun je 60 kilo mee dragen. Alleen 30 kilo daarvan is een benzine motor. Dus dat is ja, ja. nog dus de, de een beetje aansturing. Maar ja, ja. goed, je hebt dan 30 kilo winst nog steeds. Jazeker. Dus, uh, en het ook. Um, uh, Kijk, de aansturing daarvan is nog wel lastig. Als het zeg maar, gewoon je, de krachten, je spierkrachten, zeg maar, versterkt... dan is het vrij goed te doen. Maar als je ook echt vanuit je, vanuit je hersenen wil gaan aansturen... dan daar zijn ze niet nu ook mee bezig. Dus dan krijg je echt een brain-computer interface. Dus dan ga je met, wordt de intentie in je, in je hersenen gemeten... en dan beweegt het pak naar aanleiding wat jouw intentie is. Dus dan is. voelt het als je eigen lichaam, die ja, superspieren? Ja, precies. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. En nou, daar zijn ze heel druk mee bezig. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dat over een ja. tijdje... Meestal worden die dingen gemaakt voor bepaalde beroepen. De brandweerman, de soldaat van de toekomst. Ja. Het is niet zomaar voor de burger. Hè. Zo begint het niet. Het begint vaak voor ja, Het begint heel vaak ook in die medische hoek natuurlijk. Ja. ja. Ja. En dat ze de teelarmen, dat zijn ook wat er nu in Nederland, ja. ook in Delft en, en Twente, veel gebeurt. Want ontwikkelen extra, door... extra kracht. Je zou ook kunnen denken aan um, het toevoegen van stamcellen. of misschien wat kleine genetische veranderingen om mensen sterker te maken. Is dat ook iets waar onderzoek aan gebeurt? Ja, genetische doping wordt dat dan wel genoemd. Hè? Dus dat je extra genen inbrengt die je spierkracht kan versterken. of je spiergroei kan uh, vergroten. Je zuurstofopname kan vergroten. Um, ja, dat is een uitvloeisel eigenlijk van, gen van gentherapie. Wat dan ook weer voor medisch doeleindig gebeurt. En wat nu weer een beetje opleeft. is dus een tijdje is dat stilgelegen. Maar nu zijn ze daar toch weer redelijk succesvol in. Dus dat zou ik ook heel goed kunnen voorstellen: dat dat, uh, dat, dat in de toekomst gaat gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld gendiagnostiek. Je kan kijken bij misschien bij, bij een ongeboren kind. Maar ook bij, bij mijn dochter bijvoorbeeld. Er dus zou kunnen kijken: van god, wat voor. voor uh, heeft ze bijvoorbeeld het gen voor uh, spierontwikkeling. die heel goed zijn voor duurzame sporten. of juist voor explosieve sporten? ze dus zou kunnen kijken bij mijn dochter: van nou. Dan kan mm -hmm. ik een beetje op een carrière gaan plannen richting... Uh, dus dan naast. begin je eigenlijk al met, met nou, laten we het noemen, de doping... voordat iemand überhaupt geboren is? Ja, het is geen doping. Het is natuurlijk een soort selectie, hè? Ja. Ja, uh, select. dus het is een, uh, maar goed, er zijn nu nog steeds mensen, wonderlijk genoeg... die naar de Tour de France kijken. Best veel ook. Mm -hmm. Ja, dan, dan zeggen ze, misschien wordt er gesjoemeld, misschien niet. Stel dat je het echt goed zou willen doen. Dat je, dat je niet meteen aan de bezwaren kant gaat zitten... maar dat je gewoon eens kijkt, van hoe zou je zo'n wielrenner echt perfect... Krijgen om die berg op te, op te fietsen. En en dan misschien ook zo'n kolletje in een kwartier doen. Wat zou je dan allemaal kunnen veranderen? Ja, de Epo is wel een heel goed instrument. Hiervan. In omdat, dus je, omdat je meer zuurstof kan opnemen, je uithoudingsvermogen wordt verhoogd. Nou, gendoping net genoemd is al, is al een hele goede. Je kunt ook uh, ja dus. Inderdaad ben ongeboren kind al gaan selecteren op bepaalde genen die geschikt zouden zijn voor duursporten, zoals wielrennen. Of je kan, um, ja, je kan ook allerlei psychofarm kijken. Dan zou je moeten kijken. Je hebt moderne dat je dat je zeg maar langer door kan trekken. Um, uh, dus een, ja, een nachtje door kan trekken. Of uh, dat, dat kan versterkend zijn voor als je toch dat is toch twee weken lang ploeteren voor die, uh, van die mannen. Um, uh, nou ja dat soort uh, dingen of je kan ja EEG neurofeedback is bijvoorbeeld iets wat bij, bij turnen maar dan is het toch meer een exclusieve sport dat je je concentratie die moeten natuurlijk in hele korte tijd moeten zijn prestatie neerzetten in één minuut bijvoorbeeld bij zo'n rechtopoefening en dan proberen ze in de juiste concentratie te komen door EEG neurofeedback dus dat je dan zie je je eigen hersenactiviteit uh, op een scherm. En je leert, zeg maar, het is een soort uh, meditatie, maar dan technologie ondersteunt. Je leert je eigen hersenactiviteiten te, te beïnvloeden. Dus je leert die concentratie, uh, om die zo sterk mogelijk te maken. Dus dat zijn ook manieren voordat je een wedstrijd hebt, dat je jezelf, zeg maar, kan uh, optimaal. Kan, uh, dus ook klaarmaken. bijvoorbeeld het moment van opgeven kun je uh, medicinaal of, of elektrisch beïnvloeden? Dat je, dat je jezelf morele kracht toedient op een kunstmatige wijze? Nou, dat, dat vind ik. Ja, dan heb je het echt over morele enhancement. Daar wordt ook wel over gesproken. Maar in die zin, zoals jij het nu noemt, ken ik het niet. Je kan wel, er worden wel experimenten bijvoorbeeld gedaan met het verhogen van empathie bij kinderen. Uh, Als en je dan, een rot hebt, dat je, dat je hem aardig maakt. Ja, dit is nog heel erg experimenteel. Er wordt uh, Reiner Geubel, uit Maastricht en Tania Singer, psycholoog, die gespe uh, gespecialiseerd is in empathie. Die kijken dus of je met ook die neurofeedback, en dan FMRI neurofeedback. Uh, dus kinderen kan leren om hun empathisch vermogen te verhogen. Uh, nou ja, dan heb je het wel echt over morele enhancement. Uh, misschien zit daar nog een kwestie aan. Want dat is een goede, vind ik een goede kwestie, die uh, morele enhancement. Uh, als jij het er zo over hebt. Uh, mm. Je maakt gewoon een prachtig overzicht van wat er allemaal al zo'n beetje mogelijk is. En er zijn nog veel woestere denkbeelden van wat er binnenkort misschien mogelijk is. Maar het gaat altijd over... Uh, dat er één clubje bezig is om dat vermogen te verbeteren... een ander clubje is bezig om dat te vermogen te verbeteren. Het zijn vaak fysieke dingen. Dus het zijn spierkracht, uh, het oog, het oor. He, dus Vleugels, uh, vond ik ook een goed vleugel, idee. Vleugels, prima ja. natuurlijk. He, leuk, Tuurlijk. mooi. <coughs> dat we kunnen vliegen. Maar het zijn... Uh, um, moraal is iets heel anders. Want moraal is namelijk het gebruik van die vermogens... Dus de, de gebruikelijke manier waarop wij altijd onze vermogens trainen... was het leven beginnen, met andere mensen omgaan... af en toe een beetje trainen. En zo hebben we al die fysieke vermogens getraind... maar in omgang met anderen. En daar begint de moraal dan... dat je gewoon ook nog een beetje kunt omgaan met anderen. En um, het, het is bijna ondenkbaar dat de, de moraal die wij hebben opgebouwd... de zeden en gewoonten van, met elkaar omgaan... dat die ongewijzigd blijft als we al die incidentele... Uh, uh, losse vermogentjes. Dan weer eens hier en dan weer eens daar. Uh, vaak ook niet met een, een overkoepelend plan. Verbeteren. Maar, om, om tijdelijk een, een. Zou je daar uh, niet actief naar kunnen streven? Want we hebben. Je kunt, je kunt mensen. Um mooier maken. Ja. Er zijn bijna geen Hollywoodsterren meer... die niet op de een of andere manier met botox... of een, of een ooglidcorrectie uh, mooier zijn gemaakt. In, in de Paralympics wordt harder gelopen... dan in de gewone Olympische Spelen inmiddels. Dat geeft ook al aan dat we met techniek best wat kunnen. Maar zou je ook niet actief kunnen streven... naar een, een, een mooiere mens? Bijvoorbeeld wat meer intelligentie. Want, want ondanks dat je intelligent moet zijn... om een atoombom te maken, denk ik ook dat het helpt om de mens beter te maken. Jawel, maar dat is ook weer zo'n vermogen. Dus dan oh, ja. verbeter je de hersenwerking... en dan mag je hopen dat iemand daar uh, intelligent gebruik van maakt... van die vermogens. Maar het is... Een, het, het is, uh... is, is dat... Je, je, je, Jan Staman? Je, je schetst nu... Uh, ik was op een bijeenkomst van de transhumanisten in, een keer in Oxford. En dat was een bijeenkomst en die ging over... Uh, wat gebeurt er nou? Zouden wij niet een enorme bijdrage leveren aan de wereldvreden, wordt maar zo te zeggen, en aan een, uh, aan een moreel veel betere samenleving. Wanneer in de curve, de Gouwse curve, uh, dat IQ vijf puntjes naar rechts gaat. Dus dat uh, het IQ van de gemiddelde populatie aardig gaat toenemen met vijf puntjes. Zo in die Gouwse curve. Zou dat mogelijk zijn? Zijn er aanwijzingen dat het ooit technisch mogelijk is? Ja, dan moet je een goed FOC-programma opzetten. Ja. Nou, maar, uh, maar het is reëel gebeurd. Hè? Ja, bedoel, maar, we maar, hebben maar, nu een veel hoger IQ. Nee, dan, nee maar dan eind van er zijn van een eeuw. stuk of 20, 30 van die geleerden, psychologen, de, de fine fleur. Over één ding hadden ze geen twijfel: dat je echt een betere samenleving kreeg. Dus dat was hun. Dat was het laatste wat betwist werd. Ze zeiden van, een heleboel agressie verdwijnt... juist alleen maar door het IQ te laten stijgen. Nou, maar dat is een hele woeste... Nou, het is, nou... Nee, daar, kijk, het IQ is alleen maar het vermogen. Het gaat erom uh, welk gebruik je daar sociaal van maakt. Ja, maar dat... Ik bedoel, het IQ, als je een persoon in zijn eentje laat... dan kan hij nog zo'n goede hersenen hebben... maar het, het eerste gesprekje komt er al niet uit. Het, het taal is een bovenindividueel ding. Dus je leert niet eens praten... Uh, als je in je eentje bent. Dus als je individuele uh, vermogens vergroot, wil dat nog niet zeggen over het gesprek wat we met, wat dus je met elkaar moet, voeren. Dat is een maatschappelijk iets, maar desalniettemin is het een interessante uh, gedachte, uh, George mijren, is het iets wat een transhumanist zou willen? De, de mens meer IQ geven of een, een fokprogramma voor intelligente mensen? Nou, we zullen dat denk ik niet met een, een echt fokprogramma dus doen, want dat is behoorlijk ouderwet. Dat is natuurlijk al uh, jaren geleden, decennia geleden al gebeurd, om intelligente mensen bij elkaar te zetten en die te laten kinderen krijgen. Maar wij zullen dat natuurlijk inderdaad proberen met... of wij transmedicent in het algemeen met iets anders te doen. En wat maar... dan? Waar, waar denken jullie aan? Ik denk inderdaad dat het uh, dan genetisch preciezer gaat... en al dan niet door uh, pre, uh... prenatale screening. Prenatale screening ja. want, want dat is iets wat eigenlijk al best veel gebeurt. Nu nog uh, vooral om, om bepaalde ziektes uh, te vermijden. Ja. In Aziatische landen om te voorkomen dat je al te veel dochters krijgt... Um, er wordt ook al hier en daar stiekem op cosmetische eigenschappen... prenataal gescreend, dat je mooie kinderen krijgt. Ja. Maar dat zou je natuurlijk ook misschien in de toekomst zo kunnen doen... om intelligente kinderen te krijgen. Misschien even goed ja. om het onderscheid te maken... tussen die uh, prenatale diagnostiek, want dan heb je al een, onge... een kind in je... Uh, en, en dan kun je kiezen of je het weghaalt ja, of dat je implantatie Ja, je hebt ook je pre ja, ja, ja. En dan gaat het om dat je dus een soort IVF-behandeling... maar je kijkt naar die embryo die je nog moet gaan plaatsen... en dan ga je kijken van is dit de embryo die ik wel teruggeplaatst wil hebben. Dus dan kun je gaan selecteren op allerlei eigenschappen... en dan, dan, is, dan wordt het embryoselectie. En dan ja. heb je natuurlijk... Dat is en dat zouden jullie misschien blijven. wel, wel meer om intelligentere ik, dat mensen? Is, uh, wat, wat verder. Zijn geen twee het op alle punten met elkaar eens? Ik mm -hmm. denk dat je kunt zeggen dat dat een middel is die... Uh, wat we ook zullen overwegen. en ja Ik praat nog steeds wil, maar transhumanisme is niet een vaste organisatie. Het is niet een groep, het is niet iets waar een dogma in zit... dat iedereen zegt, of wat, wat ik niet bijvoorbeeld zou zeggen. Maar dit is wel iets wat binnen de transhumanistische wereld bedacht wordt... en, uh, en aangevoerd wordt. Maar er zijn natuurlijk ook andere middelen. Door, bijvoorbeeld door Men denkt natuurlijk ook aan wat er later mogelijk zal zijn... om de hersenen gewoon te verbeteren van buitenaf. Met bijvoorbeeld implantaten. Of bijvoorbeeld door, maar nu praat ik over een hele verre toekomst, mind-uploading. En dus extreem gebruik maken van computers, bijna tot nou ja, een soort cyborg worden. Want dat, dat, is... dat gebeurt al, hè, Ira. Dat er zijn al onderzoeken naar hoe je computers en het brein rechtstreeks aan elkaar kunt aansluiten. Ja, daar heb je die brein-computer interfaces waar we al even over hadden. En een voorbeeld daarvan dus is zo'n exoskeleton aansturen. Maar je hebt ook diepe hersenstimulatie. En dat is dat je dan elektrodes inbrengt in het brein. en bepaalde hersenactiviteit uh, stimuleert of onderdrukt. En dat is nu uh, bont of. Of nou niet bont ja, Voor mensen met ernstige Parkinson. Dus om die tremor te onderdrukken. Ja. Maar dan kun je ook voor uh, ja, depressie en voor. Uh, dus dwangneurosis wordt het gebruikt. En ik weet wel van, van, uh, van de arts Damien Denies. Hier in Amsterdam, in AMC. Die um, dus een vrouw behandelde die uh, heel erg. die honderd keer per dag haar handen ging wassen. En uh, toen heeft hij haar behandeld. En toen bleek dat ze nog steeds uh, last had van die dwangneurose. Alleen ze voelde zich echt heel veel gelukkiger. En haar omgeving beaamde dat ook echt. En... Maar toen heeft hij toch gezegd van... nou ja, nee, ik moet jou behandelen voor je dwangneurose. Dus we gaan opnieuw uh, die operatiekamer in. Maar... Dat wil dus wel zeggen dat je dus door DBS, dus die brain stimulation in het dan. dat je daar dus wel gelukkiger van zou kunnen worden. Dat Juist. is dus wel bij toeval een geval geweest waar het is gebeurd. Gelukkiger kan je worden. Je kunt misschien wat actiever worden. Wat scherper. Concentratiepillen, dat uh, gebeurt al mm -hmm. bij straaljagerpiloten. Die krijgen uh, medicijnen om, om ze wat scherper uh, te houden. Maar intelligenter, dat, dat is eigenlijk dan lijkt me de volgende, de volgende logische stap, dat je daar actief in ingrijpt. Nou, ik denk dat dat op zich nog de minst schadelijke stap is, want waar ik me een beetje zorgen over maak, we lopen er steeds zo overheen, maar je zit er toch steeds aan. Dat is bijvoorbeeld, en dat is wat heel vaak negatief op het transhumanisme terugkaatst. Ik heb drie weken geleden bij een debat gezeten over robots. En dan uh, komt gelijk erbij dat je die dingen gaat gebruiken voor oorlogsvoering. En voor de slechte dingen. En helaas is dat denk ik ook niet te voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet waar we op uit moeten zijn. We moeten het natuurlijk proberen. En daarom is denk ik deze uitzending heel goed. Om al die middelen die uh, beschikbaar komen. Om die voor het goede aan te wenden. Je kunt een robot natuurlijk inzetten om oorlog te voeren. Maar waarom zou je dat doen? Je kunt hem ook laten gebruiken om de saaie klussen uit om, uh, handen te nemen. Om er iets gezellig te uh, stofzuigen. Ja, terwijl je ja. jezelf je bezighoudt met wat creatiever werk, of bijvoorbeeld met je net uh, ge hersenen die wat intelligenter zijn, nuttig uh, onderzoek te doen. U luistert naar Labyrinth. We gaan er heel even uit voor een onderbreking. Um, u luistert naar Labyrinth Radio. gesprek met Jan Staman van het Ratenau Instituut Ira van Keulen, ook van het Ratenau Instituut René Gude, Denker des Vaderlands. En George Overmeijeren, transhumanist en componist. En we praten over de perfecte mens. En daar volgt dan misschien ook wel de perfecte samenleving uit. René Gude. Wat voor effect zou het hebben als mensen zich op allerlei manieren... op grote schaal gaan verbeteren? Zoals ze nu in veel opzichten al doen. Heel veel mensen slikken al uh, medicijnen om hun stemming te verbeteren. Om zich af en toe te concentreren. Misschien kunnen we ons dan ook wat slimmer maken. Wat sterker, wat, wat mooier, wat sneller. Wat voor effect heeft dat op de samenleving? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd uh, dat je... Dat je het enige wat je krijgt. is dat de, de norm. van uh, de prestaties verhoogt. Dus dat iedereen een hogere norm. Uh, krijgt. Dat die norm ook te realiseren is, want die is te koop in de winkel. En dat je dan vervolgens. Uh, het hele proces. van het in de samenleving met elkaar uithouden. volkomen. Uh, onveranderd op je bordje houdt. Dus ik denk dat. dat er. Uh, dat er, dat er geen verbetering van de samenleving uitgaat... van het verbeteren van onze vermogens. Dat is alleen maar het, uh, de humanisering voortzetten met andere middelen, zou ik gaan zeggen. Toch hebben we allemaal een, een soort ideaal van natuurlijkheid. Dat is ook de woede over de doping. Dat, dat Lance Armstrong het zo snel kan, zo'n berg op fietsen... maar ja. dat er vervolgens blijkt dat hij dat dankzij een pil kan. Dan is iedereen woedend, ook omdat ja. hij gelogen heeft natuurlijk. Ja. Maar ook omdat we willen dat iets... iemands eigen prestatie is. Ja, maar dat vind ik ook mooi. En ik denk ook dat dat trouwens wel een belangrijk onderdeel is... ook van individueel geluk. Dat is uh, uh, Geluk heeft van allerlei uh, dingen nodig. Maar in ieder geval dat je bij een club mensen hoort. En dat je in die club mensen... een zekere status kunt verwerven. Die, die, dat, dat patroon zit er veel in. Dat je erbij wil horen... en een beetje uitstekend wil zijn... En als en dat hele, dat hele proces dat werkt als uh, iedereen dezelfde kansen heeft. En uh, wij, wij uh, uh, hebben trouwens bovendien zware trainingsprogramma's om te zorgen dat iedereen die dezelfde kansen heeft, toch zichzelf kan laten uitblinken. En een beetje aanleg moet er zijn. Maar dan uiteindelijk dan dan. dan wordt iemand die een kampioen wordt, die wordt gewaardeerd door de anderen. Maar dat, dat is een, een heel proces van dat, je, uh, dat, dat de, de, degene die wint de eer krijgt... en degene die toeschouwen ook een beetje meedelen in de sfeer van... dit, dit, dit is wat je als een mens kan doen als je je er echt voor inspant. Talent, inzet... Kansen. Alles bij elkaar opgeteld. Maar ook die sociale uh, verhouding van eer en, en uh, uh, roem. Maar, maar in, een, in een theoretisch geval, dat het, uh, het is natuurlijk stuk te zegt, nou, zover zal het niet komen. Maar in een theoretisch geval, dat je eraan kunt sleutelen. Ja. Dat je, zoals we, net al werd gezegd, uh, voor de geboorte iemand zo perfect kunt maken dat hij altijd de marathon wint. Ja. Dan valt dat weg. Ja, nee, ik, volgens mij krijg je dan hetzelfde. Uh, ereplatform, alleen moeten dan de ingenieurs erop staan... en niet meer hun subjecten, om het zomaar eens te noemen. Niet ik vind het hun dat die, project. Ik, dat ook, kijk, wat dat zie je nu ook. Je hebt nu ook robotwedstrijden... en wij vinden het ontzettend leuk als Eindhoven wint. En anders Delft maar, maar het zijn internationale wedstrijden... dus wij moeten winnen. En dat zijn ingenieurs natuurlijk die dat doen. Maar uh, als je dus uh, de, de Tour helemaal vrijgeeft... De, de Tour de France helemaal vrijgeeft om uh, te rommelen aan de renners... dat, dat kun je wel doen... En daar kunnen we zelfs ook wel weer blij van worden. Maar dan moet je de ingenieurs op het erepodium zetten. En, en niet, niet meer niet, de atleten. Uh, niet die Armstrong. Maar uh, Jan Staman, kun je achterblijven? Want de meeste mensen hebben intuïtief een voorkeur voor het natuurlijke. Voor natuurlijke schoonheid, natuurlijke kracht. Op eigen kracht daar gekomen. Stel dat er massaal gesleuteld gaat worden aan de mens. Kun je dan als individu nog wel zeggen: Nou ja, ik doe het natuurlijk 1.0. En ik ga wat langzamer? Nou, er zullen. In de, uh, in de opvatting van natuurlijkheid zit iets van, uh, uh, het, over het authentieke. Van, uh, niet wat je, uh, technocratie. Technologie, dat wordt niet verbonden met de noties van natuurlijkheid. Dus daar waar je uh, gaat sleutelen en uh, veranderen... dan uh, wordt er een andere wereld ingebracht in de wereld van wat de natuur heet. Uh, dat gebeurt in, uh, in je omgeving en dat gebeurt ook met je lichaam. Dan is het, uh, wij vinden dat niet uh, authentiek. De, dus ja, dan, uh, dan zullen we toch uh, gaan zeggen: van ja, hoeveel zou die nou betaald hebben voor die ingrepen? En uh, die moet toch nog eens naar een ander, want die doet dat veel beter. Ik, uh, en je krijgt toch ook wel andere beelden over. Uh, uh, over uh, ook over mezelf. Het, uh, nu heb, uh, zie ik mezelf toch als regel wel als een tragisch persoon bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, en ik overwin mijzelf iedere dag. Dat vind ik mijn verdienste, en ik ben er ook trots op... dat ik mijzelf iedere dag overwin en weer het beste ervan maak. Dat vind ik ook naar mijn kinderen toe. En ik vind eigenlijk dat dat ook een deel is van, van het burgerschap, van samen een gemeenschap vormen, Dat we zo samen een beetje door het leven ploeteren en ons best doen. En dat noem ik allemaal natuurlijk. Hè? Dat is iets van... Uh, ja, zo, zit, zo zitten we nou een keer in elkaar... en zo zit onze omgeving in elkaar. En, en dat maakt ons ook mens. Alles ja. wat slecht is, wordt er ja. altijd meteen mens. En dan menselijk komt die, die ingenieur, die zegt... dat gaan we nou eens even goed veranderen. George? Ja. Nou, ik vind dat natuurlijke is toch wel wat overschat. We zijn al heel lang geen echte natuurlijke mensen meer. Bijvoorbeeld, vroeger uh, moesten we alles te voet doen. Door de <laughs> Sahara. Daarna wisten we... ...paarden, dieren voor ons te winnen. Daarna werd de auto uitgevonden. Nu zijn het misschien bleeds. Ik ben het met je eens, dat op een gegeven moment... ...René, komt kom hier om een stadium dat je zegt... ...misschien moet je de programmeur de prijs geven voor het hardlopen. Net als je nu kunt zeggen... ...ja, als iemand een, een BMW heeft... ...dan heeft hij een snellere auto... ...of wanneer iemand een Toyota heeft... En dan moet je de BMW belonen voor het winnen van een, een autoracewedstrijd. Maar in, in Formule maar... 1 worden ook regels gesteld van wat voor benzine je erin mag. En, en dat, dat je niet een groter remblokje dan dit mag hebben. Ja, maar dus wat ik eigenlijk bedoel is. Dan ga je inderdaad praten van de vaardigheid bijvoorbeeld. Om die auto te besturen door die bochten heen. Daar nou weet ik niet veel van Formule 1 races af. Maar ik kan me heel ook goed voorstellen dat op toch... het moment dat je dus blades hebt. Die ge, verbonden zijn aan jouw hersenen. Dat daarmee de snelheid van jouw neuraal systeem dat dat uiteindelijk bepalend gaat worden. En de vaardigheid die je hebt in het vanuit je hersen... de besturen van die blades dat dat uiteindelijk gaat bepalen of jij wel of niet de wedstrijd wint. Dan kun je zeggen, ja, kunst, hij heeft blades. Maar het gaat natuurlijk om hoe bedien je ze. Ja. En ik denk wat dat betreft... dat we zullen ongetwijfeld in een andere wereld komen. Er zullen andere normen gesteld worden aan wanneer je wint. Ik denk trouwens dat we al een stuk zouden winnen... door bijvoorbeeld de beroepsport. Gewoon, waarom moet er al dat geld aan vasthangen... aan het rijden van de Tour de France? Maar dat is een andere discussie. Ik denk dat je op de eerste plaats moet zeggen: we gaan naar een andere norm toe. van wat we wel niet een prestatie vinden. Maar er is geen verschil voor mij essentieel tussen een ex-kostsnelheid. of bleed. of gewoon een paardres. Het, het blijft een mooie sport. Maar nou, nou ik, ik vraag me uit, even. ja, Jan Stamel. We hielden eerst een discussie. het Raadsnauw Instituut over topsport. En Het ging over dit: hè? Dus over het verbeteren van. Uh, de verbeteren uh, syndroom in de topsport schaatsen, het zwempak, hè, de, uh, de waardoor, je, waardoor je iedere week een nieuwe koffer... Uh, waarvan zelfs de, de, de, de trainers zeggen, willen je er nou alsjeblieft mee stoppen? Want hier kunnen wij zelfs niet tegen. Het, uh, dat is even de, de, de, de perverse effecten ja. ervan. De trainers van die topsporters zeggen, wil je er alsjeblieft mee ophouden? Met die technologie in dat pak te stoppen. Dat trainingspak, of in dat zwempak als hele systeem gaat aan het digelen. Iedere de, week dus brengt... toch, terug, in dat, Maar nou zei René Gude net, uh, George Overmeijer... dat uiteindelijk die mooiere samenleving... niet zal komen als je de mens verbetert. En dat is eigenlijk de bom... onder de hele gedachte van het transhumanisme. Nou, we verbeteren de mens toch? En ik denk... Maar de samenleving, verbeter je die ook... als je de mens verbetert? En dan de individuen eigenlijk, hè? En ja. dan de individuen. Nou, ik, ik denk dat wat, wat zal blijven is namelijk... want je hebt twee scenario's. Je hebt eenzijds scenario. Veel tegenstanders zeggen altijd... ja, dan wil iedereen hetzelfde. En mijn persoonlijke scenario is... we zijn niet allemaal hetzelfde... dus we willen niet allemaal hetzelfde. De een zal investeren in bleeds... de ander zal investeren in een exoskelet... of in een eigen robot... die het, dat vervelende stofzuiger van overneemt. En een ander zal misschien investeren in, toevallig net drie weken geleden op de markt gekomen, contactlenzen waarmee je het zicht hebt van een adelaar. Nou, ik vind dat dat zijn keuzes, want niet iedereen kan altijd alles kopen. Je kunt niet en een dure fila in en een BMW, en zes keer per jaar vakantie. Dus je zult altijd moeten beperken met wat je doet. En de een zal investeren. Dus je, je bent de keuzes die je hebt gemaakt. en niet ja. waar je toevallig mee bent geboren. Dus de een heeft gekozen voor betere ogen, de ander voor een ja. mooi voorhoofd. Ja. We hebben het natuurlijk net ook heel even, het ook even genoemd. En dat zou je natuurlijk kunnen afleiden. van met, met wat je dus inderdaad voor de geboorte al kunt doen. Maar laten we het even houden op wat de mens nu aan keuzes heeft. En dan zeg ik, nou dan kan de mens een heleboel keuzes maken zelf. maar je kunt nooit voor het volledige pakket kiezen. Dat kan eigenlijk bijna nooit. Maar, maar krijg je een mooiere samenleving? Of wordt het gewoon een wat heftige oorlog omdat iedereen wat sterker is? Ik denk niet dat het een oorlog hoeft te worden. Ik denk dat de een belangstelling zal hebben voor sport... en de ander zal belangstelling hebben voor intelligentie, voor leren... En er zullen verschillen in zitten. En dat is goed. Ira van ja, Keulen? Ja, ik, ik denk dat we ook even een onderscheid moeten maken tussen enhancement voor individuele doeleinden. Mm. En enhance enhancement voor collectieve doeleinden. Of voor een beroep, want dat ja, gebeurt ook precies. heel vaak. precies. Dus daar heb je een verschil. Je kan, als individu heb je natuurlijk inderdaad, ben ik ook helemaal voor, alle keuzes. Maar uh, als het gaat om collectieve doeleinden, dus wat jij eerder aanhaalde... als je dus die, die, die, Air Force, uh, die Air Force piloten uit Amerika, die naar Irak gaan en een modifinil meekrijgen, omdat ze dan langer op kunnen blijven... dan, ja, dat is een an dat, dan heb je het over iets anders. Want dan... jullie, jullie hebben ook publiekse onderzoek gedaan uh, bij het Ratenauw Instituut... en aan mensen gevraagd waar zij vonden dat de grens ligt. En dat blijkt een belangrijk onderscheid. Hè? Of je het voor jezelf doet of dat het van je baas moet. Ja, daar wordt wel heel veel aan gerefereerd. En er is ook Zweedse onderzoek, waarvan interessant genoeg men, dus de Zweden in ieder geval zoiets hebben: van als het voor collectieve doeleinden is, dan vinden we het enhancement acceptabeler dan als het voor individuele doeleinden is. Omdat ze dan zoiets hebben van ja, daarmee verbeter je dan, zou je de, de maatschappij verbeteren. We gaan ja, even luisteren ik... naar, een, ik wilde ja. even iets uh, laten horen: een, een promotiefilm van transhumanisten uh, over de toekomst van de nieuwe mens. What we need is not just another technological revolution, but a new civilizational paradigm. We need new philosophy and ideology, new ethics, new culture and new psychology, and even new metaphysics. We must reset our limits, go beyond ourselves, beyond the earth, and beyond the solar system. This is an adequate response to the challenges of our time. For the man of the future, war and violence are unacceptable. De belangrijkste prioriteit van zijn ontwikkeling is spiritual self Een nieuwe era De era van neo-humaniteit. Ja, een soort nieuwe industriële revolutie, dus van een, een nieuwe mens. Zien mensen dat ook zo? Ira van Keulen, is, is, is, wordt er echt in die termen over gesproken? Over, over een nieuwe samenleving, een nieuwe industriële revolutie, een nieuwe tijd. Ja, door sommige groepen uh, wel, inderdaad. Misschien, ik weet niet of het transhumanisme nou... Die nou ook zo over. veel dingen zijn natuurlijk al aan de gang. Ik denk bijvoorbeeld even aan de ontwikkeling van de smartphone. Dat lijkt een hele triviale ontwikkeling, nu omdat we daar allemaal middenin zitten. Maar 15 jaar geleden moest je s morgens nog je computer aanzetten en inloggen op het internet. Maar de jeugd die ik iedere dag als leraar voor mij zie zitten, die is gewoon de hele dag non-stop... Connected, zoals dat heet. Gewoon met wie dan ook, waar dan ook in de wereld. En dat is eigenlijk vrijwel ongemerkt gegaan. Op dit moment zit die telefoon nog in je broekzak. Maar je hoeft er in ieder geval niet meer achter een computer te gaan zitten en hem aan en uit te zetten. Het zit gewoon non-stop aan. Maar de volgende stap is natuurlijk dat dat. In je komt, dat je daar nog veel kleiner hoe dan ook mee Google bent. Google Lens, daar zijn ze al mee bezig. Google bij ja, dat, dat, is, dat is dus ja. een contactlens met een navigatiesysteem. Ja, op in. het reality is dat, maar dat is maar oké, okay, dat is waar. En dat betekent dus eigenlijk dat die wereld steeds groter wordt, terwijl die aan de andere kant virtueler wordt. En je hoort ook nog even het beyond the solar system... Hè, wat natuurlijk ook een belangrijk transhumanistisch aspect is. Dus op een gegeven moment de ruimtekolonisatie... en dan inderdaad niet even naar de maan of even naar Mars gaan. Maar verderop de ruimte in. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk praten over dingen die misschien dit gesprek te buiten gaan. Mind uploading en je, jezelf steeds verder nou ja, buiten je eigen normale lichaam zitten. Wat, wat is mind uploading? De mind uploading is eigenlijk dat je je geest, dus je identiteit, overzet in een computer. Eén op één. Dus dat is je eigenlijk. En in een computer-emulatie, uh, dus dat is een letterlijke één op één kopie van datgene waar je werkelijk in leeft. Uh, dat je daarin als het ware wakker wordt. Maar het voordeel van zo'n systeem is natuurlijk... dat je niet meer kunt verouderen. Je bent compleet virtueel. Je hebt dan in feite onsterfelijkheid bereikt... tenzij iemand ergens de stekker eruit trekt. Dat is natuurlijk een uh, <lacht> linkerzaak. Ja. ja, dat zal natuurlijk uiteindelijk uh, gebeuren. Zometeen uh, moeten we het natuurlijk hebben over wet en regelgeving. Want aan alle kanten wordt ook uh, uh, daaraan gewerkt... om er paal en perk aan uh, te sterken. Weer een nummer over perfectie van Salomon Burke. Inmiddels niemand niet meer onder ons. Perfect Song. I wish there'd be a song That would stop the hunger and pain Stop the poverty and strain for once and all time. Cause if there'd be a song that would make the soldiers drop their guns, make the sun shine for once hurt by violence and crime. I wish there'd be a song that would soothe the souls who suffer. From the lives that just got tougher Till the hate has gone astray And if there was a song that could Fertilize a desert Neutralize all hazard I'd write one right away Once I wrote it perfect choruses, but I'm afraid I might get it slightly wrong. I wish there'd be a song that would perform God's miracles, make the lame stand up and walk sight back to the blind And if there was a song that could bring love and peace on earth tear down every crooked church, I'd write a dozen of that kind Once I wrote it we would sing it but Oh, it would be the perfect song the perfect song Perfect verses, perfect choruses But I'm afraid I might get it slightly wrong Yes, once I wrote it, we could sing it And it would be a perfect song Perfect verses, perfect choruses Light like the wrong mm, perfect verses, perfect choruses, but I'm afraid it can't be done. so can be done the spirit of Solomon. En het nummer heet Perfect Song. U luistert naar Labyrinth Radio over de verbetering van de mens. De perfecte mens, het perfecte leven. Uh, René Gude, de, de vraag is eigenlijk toch nog niet helemaal beantwoord... in hoeverre je, je een betere maatschappij krijgt en een betere wereld... als je, als je een betere mens maakt. Nou, uh, ik denk dat je niet zomaar een betere maatschappij maakt... als je de individuen verbetert. Dat is een, dat is een bepaalde ideologie die op het ogenblik wel heel... Uh, veel opgeld doet. Als liberalen denken we dat dat de enige manier is... om een samenleving te maken. Maar als je kijkt naar de manier waarop wij... Uh, in van oudsher samenlevingen gecreëerd hebben... Dan kun, je, dan kun je zeggen... dat hebben we met religies gedaan. Dat hebben we met kunst en theater gedaan. Dat hebben we met sport gedaan. En dat hebben we met opleidingen gedaan. Met uh, uh, uh, scholing. Dus die, die heb je allemaal. Maar als je dan naar sport kijkt bijvoorbeeld... dan, dan hebben we het nu vooral over het het vergroten van de fysieke vermogens... maar niet over de sportiviteit... en niet over of iemand uh, met een opgeheven opge uh, hoofd kan verliezen... Of, of ook een beetje waardig kan winnen. Dat zijn allemaal de eigenlijke kwaliteiten... die je naast het feit dat je je lichaam traint met sport... dat je die kun je in de samenleving gebruiken. En dan zou het dus eigenlijk ook niet zoveel uitmaken... Uh, of, of je allemaal wat slimmer, wat beter, wat mooier, wat sterker bent. Nee. De, de eigenlijke uitdaging blijft. De, de, de uitdaging van, van uh, collectief... Van die, de, die art of association, zoals je dat zou kunnen noemen. De kunst om samenlevingen op te bouwen, die uh, uh, verandert nauwelijks. Ja, incidenteel. Kijk, als er een kleine groep ineens uh, uh, abnormaal intelligent wordt. dan is dat een maatschappelijk probleem, zou je kunnen zeggen. Dus dan moeten we daar weer wat mee met z'n allen. Maar het, het fenomeen van een goede samenleving bouwen uh, is niet een. Uh, alleen maar een functie van de, de, de, de vermogens en de kwaliteiten van de individuen. Maar wat moet je als, als wetgever met dit soort technieken? Want de, de, de wetgever bemoeit zich er tegenaan, zoals hij zich eigenlijk overal wel een beetje tegenaan bemoeit. Uh, Ira van Keulen, waar worden de grenzen getrokken in het ethische debat over mensverbetering? Ja, ik weet niet of er nou al heel veel wet en regelgeving op dit gebied is. Maar uh, veel van de wet en regelgeving is natuurlijk geclusterd rondom ja, medische toepassingen. En die. Dan toevallig ook voor door gezonde mensen wordt gebruikt. Of toevalligerwijs natuurlijk niet. Bij prenatale diagnostiek uh, is er veel ja, geopperd da dat daar paal en perk aan moet worden gesteld. Ja, je hebt ook bij die pre-implantatiediagnostiek... dus dat kun je voor bepaalde ziektes doen, maar ook niet, zeker niet voor alles. Dus dat is, dat is wel een wet en regelgeving vastgelegd. Je ziet ook, ja, je kan, als ik een ritalin wil slikken... omdat ik mijn geheugen wil verbeteren voor een bepaalde periode... kan ik niet zomaar naar mijn huisarts stappen omdat, om dat op te vragen... dan moet ik illegaal via internet verkrijgen. Eh, dus er eh, zijn wel een paar ontperkt, maar er zijn ook... Kijk, en, en, en langzamerhand zie je natuurlijk wel, zoals bij beta-blokkers... dat het dan toch toeges, uh, ja, uh, toegestaan wordt en voorgeschreven door, door huisartsen. Uh, dus dat kan dat het in de toekomst ook voor andere medicijnen bijvoorbeeld gaat, uh, gaat gelden. Maar um, waar, nog, waar ook een gebrek aan regelgeving... Denk ik. Kijk, je moet oppassen dat er geen halfvast op de markt komt. Dus dat zijn technologieën die eigenlijk nog niet goed ontwikkeld zijn en waarvan we de veiligheid op, uh, op lange termijn en misschien zelfs op korte termijn eigenlijk ook niet goed weten. En dat zie je bijvoorbeeld. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar die neurotechnologieën, uh, die uh, als die gebruikt worden voor enhancement doeleinden, hoeven ze niet te voldoen aan de, aan de Europese wet en regelgeving voor medical devices, dus voor medische apparatuur, uh, omdat ze geen medisch doeleinden hebben. Dus ze zijn veel makkelijker, een, ja, net als een game boy of zo, op de markt te brengen. En dat zijn dan bijvoorbeeld ja, neuroheadsets, dus uh, een soort EEG-apparatuur waarmee je game dus En die zouden, misschien, die zouden misschien schade kunnen doen op termijn. <tus> dat we dat nog niet weten. Dat, ja, dat precies. Is het, dus die uh, zijn dingen voor, uh, dus, dus apparatuur of instrumenten voor, voor enhancement doeleinden om jezelf te verbeteren. Die hebben eigenlijk veel minder strenge regelgeving. Maar uh, Jan Staman zijn er fundamentele grenzen. Dat, dat, dat je als maatschappij moet zeggen, nou die kant moet het niet op gaan. Bijvoorbeeld dat iets aan de keuzevrijheid van het individu uh, aantasting doet. Dat mensen niet meer kunnen kiezen. Ik, ik heb een beetje de neiging om met dit soort dingen te kijken... naar iedere praktijk waarin het zich voltrekt. We hebben het net over die sport gehad en over uh, prestaties. Daar waar oneerlijkheid erin sluipt, moet je, moet je het regelen. Hè? Die oneerlijkheid kunnen we niet hebben. Daar kan niemand mee uit de voeten, dus dat moet weg. Dus daar moet je iets aan doen. Als je risico's gaat uh, laten ontstaan... op langere termijn, korte termijn, het maakt niet uit... moet je ook iets aan doen. Moet je toelatingssystemen maken... waardoor die dingen getest worden. En uh, als het gaat om uh, de, uh, de toepassingen... die uh, zeg maar maatschappelijk, onder maatschappelijke druk uh, afgedwongen gaan worden... min of meer afgedwongen gaan worden op burgers, op anderen. Hè, dat eigenlijk iedereen wel mee moet... Of iets wat je voor de geboorte doet, dat ja. iemand nog helemaal niet aan kiezen toe is gekomen. Ja, nee, dan, dat... dan heb je al helemaal een probleem. En dat geldt ook voor achter ja, die, die, ja, Dat is ja, dat je... het antwoord, volgens ja. mij, op deze vraag. Ja. Dus waar ligt de grens? Dat is dat als je. Uh, kijk, ik heb dus uh, pre-implantatie, dat je dus eicellen, bevruchte eicellen eerst bekijkt voordat je ze implant. Uh, nou ja, daar, daar kun je uh, uh, van alles en nog wat over vinden. Maar dat je in het, de zogenaamde kiembaan... dat wil zeggen de, de, de fase waarin de celdeling nog zo klein is... dat alle cellen in principe nog geslachtcellen kunnen worden... en dus uh, de veranderingen die je doorbrengt... dat die overdraagbaar worden op de volgende generatie... als je begrijpt wat ik bedoel, ja. dan, uh, dan ga je te ver. Want je, je, je kunt eventueel een individu... Uh, behandelen. Ik weet niet of je dat al kunt doen uh, in de, als, je, als het uh, zo klein is. Maar in ieder geval, je moet, als je al als ouders de verantwoording neemt... voor ja. iemand die zelf nog niet de verantwoording kan dragen... dan is het minste wat je kunt doen, is zorgen dat je dat voor dat ene kind doet. En niet voor de kinderen van die kinderen en de kinderen van dienstkinderen. Dus dat je en geen voor... evolutie in gang zet? Nee, precies. Maar dat is toch ook wel weer een beetje uh, moeilijk om daar een grens te trekken. Je hebt een paar jaar geleden, nou, is alweer een behoorlijke tijd geleden... het geval gehad van... Ashanti da Silva, die had ADA. Hè, dat is een auto-immuunziekte. Dus met gentherapie hebben ze dat kunnen beter maken. Dus nu is gewoon nu iemand die gewoon leeft. En ze moet af en toe nog een bepaald medicijn slikken om het onder te houden. Maar er is ook een voorstel gedaan... om vergelijkbaar, om dus dezezelfde ziekte... ook met Kyma-technologie permanent te verbeteren. En dan ja. denk je... Uh, dus uiteraard uh, afgeschoten, uh, dat voorstel. Maar je denkt, welke ouder zou er nou verkiezen om een kind te willen hebben... met het risico dat het die ziekte heeft? Want je gaat namelijk zeker dood aan die ziekte. Nou. Nee, Dan hebben we het dus niet meer over human enhancement. Hè? Dat, dat is gewoon het genezing. Ja. Maar goed, om, om ja, maar aan maar te geven dat die, die, die, vleing... die grenzen... We vonden het juist over human enhancement... omdat we namelijk daar zo foutjes in onze normale erfelijke structuur... in onze normale evolutie die erin geslopen zijn door... Wat je zou kunnen noemen het stupid design, zoals wij nu helemaal als mensen zijn en wij in fouten ontstaan in onze erfelijke code die het dan gewoon uit teken, ja, maar, ja, Maar George, jij, jij suggereert nu dat, uh, dat je heel precies weet... dat als je één gen weghaalt, dat het ene gen codeert voor die ene ziekte. En als je dat weghaalt, dat er verder niks gebeurt. Maar dat weet jij natuurlijk niet zeker. zeker niet, dat is maar. punt 1. Dan moet je gewoon het principle of precautiousness to, uh, toepassen. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat je inderdaad uh, niet meer gewoon kinderen krijgt als ouders... maar dat je IVF doet. Ja. En dat je voordat je... De, hè, dan zou je bij wijze kunnen zeggen dat die pre screening die moet je dan toevoegen. Maar dit wordt toch ook de toekomst? Maar niet in de kiembaan. Nee, maar op dit want, moment is er ook een moratorium op Kima technologie natuurlijk. Ja. Dus dat is, ja, dat dat zou, is duidelijk. Dat ook om de, de, de doodgronde reden. Dat ze zeggen, we weten nog niet precies genoeg wat we aan zijn. En wat de, wat exact, de gevolgen zijn. Maar dan ja. komt uiteindelijk uh, toch het moment dat je uh, uh, doodgaat. Dat maakt ons uiteindelijk het meest menselijk. En uh, George Overmeijer, zelfs daar wilt u iets aan doen. Als, als uh, transhumanist en, en Krionist. Hoe lang zou u willen leven? Dat is een, uh, niet in één getal, laat ik zo zeggen, zo lang mogelijk. En als dat betekent onsterfelijk, dan zou ik het misschien ook wel willen. Maar voorlopig zeg ik gewoon extreem veel langer. Dat is eigenlijk wat... Uh, u heeft maar, ook een plekje gaan. gereserveerd om, om uzelf uh, te laten bevriezen. Ja. Maar dat ontslaat ons dus niet van, van de verplichting tot een zinvol leven en, en dat soort dingen. Ik bedoel, Absoluut, het niet. blijft even moeilijk, toch? Maar sterker nog, ik denk dat uh, een van de dingen die mij over de streep getrokken uh, heeft om krionist te worden, is dat toen ik daar aan begon... Euh, de eerste contacten ging leggen... ben ik een keer naar Engeland geweest... waar een vrij grote groep krionisten zit. En die mensen waren allemaal totaal verschillend... Euh, van elkaar en van mij. Maar het belangrijkste is... ze hadden allemaal een ongelofelijke levenslust. Ze, wilden, ze hielden allemaal van hun leven. En ik denk dat dat... Wel een belangrijk kenmerk is dat je je leven hoe dan ook optimaal wilt gebruiken. Dus je laat je invriezen en je komt op een dag terug uh, over, over 150 jaar... als de medische wetenschap dat zover is om je door te laten. Je weet natuurlijk niet waar je in terugkomt. Misschien wel in een gruwelijke kernwoordelijk. Je weet sowieso niet zeker of je terugkomt... maar je weet alleen zeker dat het niet lukt als je je niet laat invriezen. het wordt maar te gebruiken. En als je terugkomt, ja, dan is het... Uh, ja, dan is de grote vraag natuurlijk waar je dan in terecht komt. Ja, René Gudde, hoe denkt u er eigenlijk over? Over dit soort experimenten om uiteindelijk de dood ook te overwinnen. Onsterfelijkheid. Nou, ik heb niks tegen die experimenten. Maar dus, u gelooft er ook niet in. Nou, ik voorlopig niet. Maar, maar het, ik bedoel, het is ook weer niet helemaal onmogelijk, theoretisch. Dus, dus als er aan gewerkt wordt, ik denk dat de wetenschap vrolijk voortgaat en uh, daarbij gesteund door mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dat is helemaal prima. Maar ik heb zelf. Uh, uh, uh, ik, ik begin een beetje te piekeren over wat, wat perfectie nou eigenlijk betekent. Want als je het opzoekt in het woordenboek... dan betekent het uh, uh, door en door gemaakt. Door en door. Perfect afgemaakt eigenlijk. Hè. Dus, dus perfectie betekent afgerond. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Strikte erom klaar. En ik vind het wel verdomd leuk, want levenslust. Bedoel ik bedoel, ik wil niet dood of zoiets dergelijks, maar, maar levenslust, daar ontbreekt het mij niet, dus niet aan, zou ik zeggen. Maar ik vind het ook mooi om een leven af te maken. Om te kijken uh, uh, hoe, je, hoe je iets kunt afronden. Ik zou zeggen, uh, ik ben nu uh, 56. Uh, en ik zie dus dat, dat uh, daar, ik heb bovendien te horen gekregen dat ik ernstig ziek ben enzovoort, maar. Dus, dus het moment dat het einde uh, uh, tastbaar wordt, uh, begin ik als een soort deadlinewerker. ik ben een deadlinewerker mm. uh, te kijken, nou ja, wat is er dan voor nodig om terugkijkend op je leven te zeggen van nou, wat er tot nu toe gebeurd is, ik kan omzien zonder wrok en wat zou er eventueel nog bij moeten, maar ik denk dan in termen van afronding en dat is dus eigenlijk de letterlijke betekenis van perfectie, terwijl, uh, wij vaak over perfectioneren praten en perfectie. In de zin van, nou ja, ik kan dit nu, maar nu kan ik straks dat... en dan kan ik straks dat. En je verlegt steeds naar een oneindigheid, letterlijk, uh, de, de lat verder. Maar het, het, het is niet alleen maar tragisch om met eindigheid om te willen gaan. En met afronding. Dan is iets mooi, dan is iets afgerond. Dan kun je de er credits ervoor opeisen. Op ik wil wel gewoon eigenlijk, ik uh, bedoel, tachtig vind ik natuurlijk prachtig... Dat rijmt namelijk, ja. maar... Uh, uh oneindig, nee. Nee, afronden. Afronden. Dat is ook wat ik uh, ga doen. Ik wil jullie <lacht> allemaal uh, bedanken dat jullie aanwezig uh, waren in deze uitzending. Jan Staanman, Ira van Keulen, René Gude en George Overmeijer. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er niet, want dan is er een uitzending van Langste Lijn vanwege de Tour de France. De week daarna zijn we er natuurlijk wel gewoon weer. Onze website is uh, w24.nl reacties via labyrinthradio at vpro.nl. En we sluiten de uitzending af met het nummer Perfect van Fairground Attraction. I don't want half-hearted love affairs I need someone who really cares Life is too short to play silly games I've promised myself I won't do that again Such mistakes, they're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Wedstrijd ter wereld. En Ik kijk in het gezicht van Laurens ten 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. De 100e Tour de France. Nog 20 kilometer te gaan. Waar is Wout Poels, Gio? Poels Hoe is het mogelijk? Volg de Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl. En elke toerdag vanaf 2 uur, tour! Radio Tour de France. En wat zie ik nu voor me? Op Radio 1. We gaan hem uitputten, dat is duidelijk. Het nieuws van alle kanten.